Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een zware explosie in Parijs zijn zo'n twintig mensen gewond geraakt. Enkele zouden in levensgevaar zijn. De explosie was in een bakkerswinkel en patisserie. De politie denkt dat het een gasexplosie was. Op beeld is te zien dat de gevel van de bakkerij en patisserie is weggeblazen. In de winkel brak brand uit, ruiten in de omgeving sneuvelden en de straat ligt vol puin. Het aantal weginspecteurs van Rijkswaterstaat dat wordt aangereden... is vorig jaar gestegen naar 18. Dat zijn er zes meer dan een jaar eerder. In 2018 werd een recordaantal van 1500 boetes uitgeschreven... voor het negeren van een rood kruis boven de weg. 40 meer dan in 2017. De boete bedraagt 230 euro. Zo'n 150 taxichauffeurs in Den Bosch hebben vannacht het werk neergelegd... na een ruzie met een stadswacht. Een chauffeur parkeerde in het uitgaansgebied... terwijl dat op dat moment niet mocht. De stadswacht gaf de chauffeur een boete. Toen een klant wilde instappen, verhinderde de stadswacht dat. Woedende de chauffeurs verzamelden zich bij het station van Den Bosch... en reden later luidtoeterend door de stad. Een opmerkelijke oproep aan automobilisten in de Amerikaanse staat Utah. De politie zegt dat, dat ze niet achter het stuur moeten gaan zitten met een blinddoek. De aanleiding is een zogeheten Birdbox Challenge. Een meisje van 17 botste geblinddoek tegen een andere auto. Niemand raakte gewond. In de Netflix film Birdbox moeten mensen een blinddoek voordoen... omdat ze anders wezens zien die aanzetten tot zelfmoord. Op sociale media plaatsen mensen sinds het uitkomen van de film steeds vaker video's... waarop ze vastleggen hoe ze geblinddoekte activiteiten uitvoeren. Antoinette de Jong heeft een grote stap gezet op weg naar haar eerste Europese allround-titel. Bij de EK in Colalbo won ze gisteren al de 500 en 3000 meter. Vanochtend was ze oppermachtig op de 1500 meter. De Italiaanse Lollobrigida werd tweede en vijfvoudig kampioene Sablikova reed de derde tijd. Het weer, regen, laten we je vaker droog. Het wordt 6 tot 9 graden. Morgen regen en veel wind. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in Zierven. Wanneer het lekt. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar de partyot en die zegt ja, goed verkeer. Zoutvorm. En oude zij ze slijmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee, zee is hier zo fris. Ze pluistert deelt met vrede, ze haar vaaier op, van morgen. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen, we gaan naar zand ...luisteraars in Zandvoort en uh, in binnenland en in het buitenland. Welkom bij het programma uh, ZFM Oud Zandvoort. Een bijzonder programma, het is de tweede uitzending alweer van dit programma... ...en we hebben een paar uh, zeer bijzondere gasten in de studio... ...namelijk Marcel Meijer en Tom Drommel, hartelijk welkom. Uh, dank u de wel. De deskundigen van de babbelwagen en vanavond kunnen ze weer horen... ...live vanuit de Kostvloerstraat Hotel Faber... ...waar ze weer hun uh, spectaculaire avond zullen verzorgen... Dit programma is te beluisteren op via de kabel 104.5, via de ether 106.9... ...en internationaal kunt u ons volgen op www.zfmzonvoort.nl. De techniek is in handen van Cor Draaier en mijn naam is Pieter Joustra. En dan weet u dat, dit zijn de algemene gegevens. We gaan meteen beginnen, want we gaan vandaag praten over het onderwerp gemeenschapshuis... Dat gaat binnenkort onder de slopershamer. En ze ook de 24 rug-aan-rug woningen aan de Prinsessenweg die ook binnenkort gesloopt gaan worden. Maar laten we eerst over de school beginnen. Uh, het was uh, vroeger namelijk een school, het gemeenschapshuis School B is meegezegd. We hadden uh, een aantal scholen met letters. Tom, jij weet daar iets van. Nou, het is uh, zo gegaan met die scholen natuurlijk. We hadden in het begin hadden we een, uh, een dorpsschooltje aan de poststraat staan... Toen Zandvoort een klein beetje uit zijn jasje begon te groeien, toen is er een schoolgebouw geplaatst aan de Hoge weg. Maar het was nog steeds de dorpsschool en ja, het nummer was helemaal niet nodig natuurlijk. In 1819, omstreeks 1890, kregen we een tweede schooltje erbij aan de het zogenaamde schoolstraat. Zijstraatje van de Haltestraat. Toen de tijd, ja, en toen, ja, de scholen hadden geen namen nog, dus ja, dus wat, wat werd het? School A als oudste school en school B als tweede school. En school A was waar nu een politiebureau school staat? School A was de school die, uh, waar later het politie, wat later omgebouwd is tot het politiebureau, en tegenwoordig is het dus uh, verdwenen. Hè. Maar dit ook is, wat we, waar we nu over praten, is nog steeds het laatste oude schoolgebouw wat Zandvoort eigenlijk nog rijk is. Want alles is eigenlijk nu verdwenen wat we, wat we hadden. De Karel Dolmerschool is verdwenen. De Juliana School is verdwenen. De, de School is eigenlijk verdwenen. Het oude gebouw dan. De Plasma School is, nou ja, die heeft eigenlijk in principe maar heel kort gestaan natuurlijk. Dus ja, we praten nu toch echt over een stukje oud Zandvoort wat er ook weer aan gaat. Dus. Een stukje harde herkenbaarheid wat we weer kwijtraken. Even school B. Ton, ja. die is gebouwd in 1890. Ja. Dat was maar een heel klein gebouw op zich. Dat was niet zo groot als het gemeenschapshuis. In 1891 had het schoolgebouwtje twee lokalen. En de hoofdonderwijzer was toen de meester Schumacher. Die woonde op de hoek van de Halterstraat in de Schoolstraat. Waar later Kapperspoelders gevestigd was. Ja, ja. Weet je dat punt nog? Ja, ik weet het. Tegenover de viswinkel tegenwoordig dan... Hij werd door de, de Zandvoortse jeugd, werd die Schumpie genoemd. Hij heette Schoemacher, die, die hoofdmeester. Maar ze noemden hem uh, Schoegie. En die school die stond eigenlijk ja, buiten de bebouwing van Zandvoort toen de tijd. Twee lokalen zeg je? Het waren maar in, de, in eerste instantie in 1890 waren het twee lokaaltjes. In 1894 is het uh, verbouwd. En toen werd het een beetje de elite school eigenlijk. En toen ging, uh, in eerste instantie werd het klompenschooltje genoemd. En dat ging later over naar school A, dan, want dan, uh, nou, daar staat dan de, de jeugd van onvermogend op eigenlijk. En de mensen die dan nog wel wat konden betalen, die uh, deden hun kinderen toe naar school B. He. Dus, dus, dus toen, kregen we al, school. He, toen kregen we al, ja, uh, rang- verschil eigenlijk. He. Als je patiënt had, dan kon je je kind uh, op een apart schooltje zetten. Maar ik kan me voorstellen dat die school dus gewoon te klein werd. Die school werd ook te klein en in 1904, meen ik, de school kreeg een gymnastiek erbij. En in 1902 en ook een paar lokalen. En toen werd die school, zoals eigenlijk alles in Zandvoort benoemd werd op een speciale naam... ...toen werd die school in de volksmond de Gommelen Stiekschool genoemd. Hoeveel zeg je De Gommelen Stiekschool. De Gymnastiekschool Gymnastiek vanwege het gymlokaal. Want dat was heel bijzonder natuurlijk voor die dagen. Dus ja, het was de Gommelen Stiekschool geworden toen. Maar ook in 1902 helaas nog geen bestrating rondom de school. Dit was er nog niet. Dus je kon het maar alleen van de schoolstraat uit bereiken. En hij was gebouwd op een punt, ja, naast het uh, riool eigenlijk. Hè, naast de afvoer van het uh, Zandvoortse riool. Het, het zogenaamde zwarte veld. Hè, daar stond hij naast. Dus hij stond niet eens op zo'n frisse plek. Ook toen in die dagen nog. Dus het was niet, uh, ja, het was niet alles. En, en, en die school, hoe lang heeft dat nu uh, bestaan, die school? Want dus, het werd op een gegeven moment ook een ulo, heb ik begrepen. Het is... Uh, dat. Nou, daar heb ik zo gouden gegevens niet over. Wanneer die precies overgegaan is tot Ulo eigenlijk. Hè? Tot uitgebreid, uh, uitgebreid onderwijs eigenlijk. Dat, uh, ik, daar kan ik je helaas geen. Uh... Ja, ik, ik heb eens gehoord 1926, dat het officieel een Ulo werd. Dat de leerlingen dat... dan naar andere scholen toe moesten voor het basisonderwijs. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh... Voortgezet. Ja. Ja. Ja. Maar ja, je weet hoe er vroeger over gedacht werd, Pieter. Hè? Nee. Nou, het was. Uh, Mij ging er toen de tijd vanuit wie goed kan leren hoeft niet te studeren. En wie niet kon leren, hoeft het ook niet. Dus dat was op Stanford wat makkelijk. He, ze moesten werken voor de, voor de kost. Dus uh, <laughs> er werd even anders over gedacht... Als tegenwoordig natuurlijk. <laughs> ja. Maar tot hoe, lang, tot hoe lang is er nu een school gebleven? School B. Ik meen tot 1969 dacht ik dat het, uh, dat het schoolgebouw is gebleven. Ik heb toen er... toen heette het de toen was Het is later de is Gertebachschool geworden, ja. ja. Want op een gegeven moment kregen alle scholen in Zandvoort een naam. De openbare scholen in ieder geval een naam. Toen werden de scholen benoemd, ja. Toen hadden we zoveel scholen, toen was het wel belangrijk om ze te benoemen natuurlijk. Dus. Maar toen kregen we alle namen van Zondvoorts, Verzetstrijders en dergelijke. Nou, of uh, de buurt waarin het stond dan, hè. net als de Karel Dommerschool natuurlijk, hè. Ja. in de admirale, buurt. Ja, in de admirale buurt. ja, want toen kregen we Hannie Schafschool en uh, de Gertebach ja, het het, en ja. uh, noem maar op. Ja. Maar op een gegeven moment is het is de school uh, vertrokken uit uh, school B, de Bernard, en is dus naar de Gertebach-Mulo gegaan aan de Haarlemstraat. Aan de Zandverslaan. Zandverslaan. Ja, ja. Onder, en, en dan sta je daar met een groot gebouw en er is geen activiteit meer in. Wat is er nou met het gebouw gebeurd, school B? School B is uh, toen de tijd omgebouwd en er zijn vergaderlokalen ingekomen en ik meen dat er diverse verenigingen nog wel een uh, plekje hebben gevonden in die tijd in die school. Het VVV kantoor is er uh, onder andere toen in uh, ondergebracht ook uh. In de tijd van Theo Hilbers? In de tijd van uh, meneer Hilbers, ja, onder andere, ja. En de politie, hè? Schietbaan. ja, schietbaan. Heb je nog uh, schietoefeningen gehad daarover? Met de vrijheid? Met de vrijheid, ja. Dus na de hand zijn ze dan ook uh, op het trein gegaan in het uh, buitenscuis, zeg maar, bij de tassenbocht waar nog steeds een, een verhaaltje omheen. Handen, U hoort eigenlijk. Marcel Meijer. Ja. ja. Maar dat, het, het hele vreemde vind ik, als je dat zo terugdenkt over een, een, een dure school eigenlijk, mensen die dan van Goede komaf zijn, die dan het kunnen betalen, laten we het dan zo zeggen. Wat heet Goede komaf? Maar in elk geval, Sandvoort is toen die tijd in ontwikkeling gekomen met meerdere ambtenaren van buitenaf en daar krijg je ook dat ook huishouders hier waren en dergelijke. En dan krijg je de dus bepaalde goed betaalde banen waarschijnlijk in die manier, ontwikkelingen van, van grote hotels. Dus je krijgt veel vreemden erbij. Want Sanford was nog niet zo rijk om dat allemaal te kunnen bekostigen, dergelijke scholen. Dus het kwam eigenlijk denk ik meer als, als vreemden die in eerste instantie op die school kwamen. Tenminste zo'n zo idee heb ik dan ervan ik hoorde je nog wel eens vertellen net over stinkers, maar dat komt natuurlijk waarschijnlijk door het leerlingssysteem daarnaast ja, dat, is, dat is meer de graven die voor de kansel in de kerk liggen dat was dat, nou, nou kan ah, ik ja. over die school nog wel iets vertellen De Zandvoort had heel weinig openbare toiletten en nou stond er naast, naast de school stond er urino aangeplaatst in de Willemstraat, zogenaamd op dat stukje maar ja, u weet hoe het in Zandvoort gaat en trouwens overal, het moest goedkoop aangelegd worden dus, nou ja, het is aan de buitenkant. De kant of zag het er uh, urinewaarde goed uit, maar ja, er moest ook een afvoer aan komen natuurlijk. Maar ja, daar was eigenlijk geen geld voor. Dus wat deden ze, is, ze lieten het afvoer maar onder de school lopen. Dus nou. <laughs> Dus dat rioolwater dat stroomde er aan de buitenkant langs de school en ook onder de school. Dus ze zaten er middenin daar ook. En dat voor een elite school? Ja, ja erg hè, toen de tijd. Ja. ja, men moest wat hè. Buiten het stuifzand natuurlijk, wat er aan alle kanten nog omheen waaide in die tijd hè. van de prinsessenweg Dat was, de was, de was In 1902 was er nog niks bestraand daaromheen natuurlijk. wij waren duinen ja. en meer niet. Er was niets. Buiten de school richting Haarlem stond een chalet en dat stond op het hoek van de Koninginnenweg en de Prinsessenweg nu. Dat huidige chalet is later gebouwd in de overgebracht naar de Zandvoortse Laan. Bij, uh, bij de vogelensangseweg. daar, dat staat er dus nog. Dus dat kan Zandvoort niet slopen in ieder geval. Dat blijven we behouden. Het is een beetje moeilijk te zien daar in die tuin, maar er staan nog wat. Maar dat was eigenlijk de laatste bebouwing uh, op die kant die er stond. Dus mooie een, je mooie verhalen. Je zat een stukje in het duin toen de tijd. We gaan even naar de muziek luisteren van Louis Davids. Weet je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 Luisteraars, we zijn op dit moment aan het praten in het kader van het programma ZFM Oud-Zandvoort. Met twee uh, illustere figuren, Marcel Meijer en Ton Drommel. Uh, twee heren met een grote kennis over het verleden. En we praten in eerste instantie over School B, oftewel het gemeenschapshuis. aan de louis Schoolstraat, schoolplein. Uh, dat binnenkort gesloopt zal worden. En dan is de laatste school, oude school die we in Zandvoort hadden, weg. Uh, we praten er nog eventjes over door. We waren gebleven met de hele historie. Uh, Marcel, jij hebt er nog wat over te zeggen. Ja, het gemeenschaphuis uh, is een uh, hele glorie van de laatste jaren. Dat werd uh, toen die tijd uh, overgenomen door de uh, beheerder van Veen. van Veen. Theo van Veen. Theo van Veen. En dat was dan nog een, uh, een zoon van oude voor de, voor de man van, van Van Veen. Uit, uh, uit de spoorstraat door wat het daar. Uh, bij de kippentrap daar beneden. met ja. die loodsen. Maar in elk geval, het beheer was wel heel erg noodzakelijk, omdat je dus heel veel sociale beweging had op Zandvoort. Ook op toneelgebeuren, de Hildering en nou ja, de Wurf, etc. Maar ook klaverjasverenigingen, kaartverenigingen. En dat deed eigenlijk aan een hele grote behoefte. De mensen na de oorlog, die fase, die, ja, het bleek wel dat we elkaar nodig hadden weer. En het sociale leven op die manier, dat, dat nam ze ja, grote sprongen. Uh, vergelijken met nu, denk ik dat we nu weer een teleurgang hebben. Maar ik denk dat het een beetje komt door de computerwereld en de, en de, en de tweeverdieners. Wel jammer, want je ziet dan overal toch wel weer een tekort aan vrijwilligerswerk. En aan mensen die bijvoorbeeld uh, zich aansluiten bij uh, de Wurf, ik noem wat op. Toneelvereniging, bomschuitenclub, die nog graag mensen kan hebben. Maar in elk geval, het, uh, ja, het gemeenschaphuis die, die leende zich daar perfect voor. En ik hoor dus nu al geluiden van uh, bepaalde groepen die dus eigenlijk niet meer terecht kunnen in dat uh, nieuwe stukje omdat het dan waarschijnlijk te duur gaat worden. Dus er zat ook nog een, een sociaal, uh, financieel plaatje aan het hele gemeenschapshuis. Ook uh, Wim Bichel is toen die tijd uh, hier op te neergestreken. En ja, Willem die was een, een fantastische leraar op het betreft uh, voor, voor het geven van sport. Uh, stimulerend op alle gebied. Maar ook voor de meiden en de jongens uh, voor zelfverdediging. Puur voor zelfverdediging. Dus niet voor de aanval, maar puur voor... Uh, Laten zien van, ik, ik ben fysiek, ben ik veel maal sterker en ik kan het ook met mijn woorden af. Want dat waren natuurlijk wel duidelijk verschillen. Als je een sportleraar hebt, dat je het op, op vechtsport doet en met vechtsport moet winnen. Als dat je het op die manier kan laten zien, ik ben sterk genoeg en ik kan het ook met woorden af. Want dat was zijn motto. Uh, Willem die groeide heel snel. In die fase kwam ook uh, Peter Koopman op. En die ging er ook diverse keren trainen met die jongens. Nou, u kent het allemaal. Peter Koopman heeft intussen tijd zijn eigen stukje in de Brugstraat. Eh, Affa. Doet het ook geweldig. En heeft ook menige Europese prijs gewonnen met, met bepaalde jongens. Nou, en net als met de sportschool van Wie Michel Die in tijd tussentijd eh, ja, doorgegroeid was vanaf het gemeenschaphuis naar de Hoge Weg. Daar werd hij al gauw te, te klein eigenlijk. En toen kon hij dus zijn eigen sportschool beginnen in de eier van de Molenstraat. Nou, dat was natuurlijk geweldig daarom. Hele mooie, mooi centrum. En het is nog steeds volop in gebruik. door momenteel Canemieu. in beheer van Marcel uh, van, van Rey. die dat dan dus nu op zich neemt daar. Maar hij is begonnen in het gemeenschapshuis? In het gemeenschaphuis. In school B. In school B. Ja. Um, Tom, ben jij nog wel eens ooit in die school B geweest? Nee, wel, dan in de, wel in het VVV-kantoor nog. En ja. nou ja, wel eens met feestavonden natuurlijk nog. Of uh, dingetjes die daar uh, te doen waren. En uh, wat, wat hebben we nog meer gehad? De rommelmarkt erin. En, uh, nou ja, er was van alles wel te beleven. Er heeft nog een... Uh, de Zandvoorsche Postzegelclub heeft erin gezeten. Het, uh, het, het, de schietsvereniging, de Vrijheid. Uh, die heeft er ook toen de tijd nog... Uh, ja, die heeft er ook nog volop in geoefend toen de tijd eigenlijk, ja. En als we dan nou weer even teruggaan uh, naar 1902. Ja. Die, die Gymstieklokaal, die was heel belangrijk voor de Zandvoortse bevolking, want er werd van alles eh, vond er s'avonds in plaats. Dan, hè. Dus we hadden een, eh, in 1911 zat de afdeling Zandvoort van de Volksweerbaarheid, die deed daar exercitieoefeningen in en die gaf eh, schermles in die eh, gymzaal. Hè. Dat jubileum van, van Meester Schumacher in 1915 werd, daar, werd de, de, de gymzaal helemaal voor uh, omgebouwd en uh, werd daar gevierd. In 1918 hebben ze, dan spreken ze van een vervu vervuiling in die zaal. door de militaire oefeningen die er gehouden werden. <laughs> dus, dus het was wel een heel belangrijk ietsje. En wat het, een van de belangrijkste dingen die gebeurd zijn daar. dat is in 1904 geweest. Toen werd het lokaal. Uh, uh, ...gebruikt door de, door de vereniging oefeningstaalspieren Spieren, OSS... ...die had daar eigenlijk de oprichting ook... ...en daar is, ook, uh, daar is de naam ook uh, ontstaan in dat uh, gemeenschapshuis. En ik meen dat we het nog hebben, hè. OSS. Ik geloof ja. wel dat de vereniging nog steeds bestaat ook. Dus, dus in 1994 is hij daar opgericht ook. Dus het had uh, echt wel uh, veel uh, om de. Er werd tekenonderwijs gegeven, onder andere ook in die gymnastieklokaal. De werden uh, maten en gewichten werden er per uh, jaarlijks geëikt in die gymnastieklokaal. Dus ja, het was een heel belangrijk uh, lokaal eigenlijk voor, voor zandvoort toen de tijd. Buiten de gommelen stiek dan maar om, zo te spreken, in de zandvoort. <laughs> dus het, uh, ja, het heeft heel wat gehad eigenlijk. Een school met historie. Met heel veel historie eigenlijk, ja. ja en het, het enige gebouw wat we nu nog hebben, niet lang meer, maar ook dat is dan uh, verdwenen. Weer een stukje herkenbaarheid van, uh, van Zandvoort weg eigenlijk. Ja, ik kan me voorstellen wat Marcel Meijer net zei. Uh, het hele culturele leven van Zandvoort speelde zich na de oorlog ook in dat gebouw af. In de, de kleine zaaltjes, of ja. Ja. Ja. ja? ja, een ontmoetingsplek voor een. Ja. Die uh, heden te dagen nog steeds uh, erg belangrijk is in onze samenleving. Want je kent er gewoon niet buiten. Nee. Maar wat ik dan wel merk dat uh, de, de kostenplaatjes vaak uh, momenteel dusdanig parten spelen. Voor een heleboel uh, groepen. Dat die groepen eigenlijk een beetje min of meer tussen het wal en het schip uh, raken. Ik weet het wel, modernisering kost geld. En dan moet je in principe ook in mee kunnen gaan. Maar er zit er dus uh, ja, toch een hele grote groep op stand voor die uh, heel weinig geld hebben. Uh, maar toch het, het sociale plaatje met elkaar heel erg hard nodig hebben. En dat is ook heel erg belangrijk. Ja. Dus uh, ik weet niet of er in de toekomst daaruit nog een, een ander compromis op gevonden zou kunnen worden. Maar dat zou wel heel erg fijn wezen. Even beheren. We hebben daar Theo van Veen gehad, zei hebben net. Uh, daarna kwam de, de familie van de molen, geloof ik, hè? Ja, Af van de Molen, met uh, in eerste instantie denk ik ook wel zijn zoon een beetje erbij. Willem van de Molen. Willem van de Molen. Ja, en, uh, ja sorry Willem. En, uh, ja. Ja, en dan heb je natuurlijk die jongens, uh, zoals nu ook uh, App uh, het voortzet. Uh, ja, het, het, het is een familiegebeuren waar je eigenlijk op een gegeven moment uh, je eigen klantenkring omheen hebt gecreëerd. En dat merk ik ook elke keer weer, dat een, een hele vaste groep daar uh, standvastig heen gaat voor allerlei activiteiten, dus dat doet Ab geweldig natuurlijk. Want die hebben een hele goede binding met, uh, met deze mensen. En dat merk je ook in hun, dat het ook nog steeds uh, ja, een van de belangrijkste dingen zijn. Mekaar kennen. Zandvoort, uh, uh, we hebben er wel eens meer over gehad. Dat is momenteel denk ik twee derde vreemden. En een derde is uh, nog oude dus. Maar owee als ze elkaar kwijtraken, dat is niet goed. Maar dat zien we vanavond wel weer in Hotel Faber. Ja, wij proberen te stimuleren dat we en vreemd en, en nieuw en, en oud allemaal door elkaar heen hebben. Zodat je dus de, de mensen die hier pas een paar jaar wonen zich een klein beetje meer thuis gaan voelen tussen ons. En ik moet je eerlijk zeggen dat de afgelopen twaalf en een half jaar dat we de babbelwagen doen... dat dat heel goed resulteert in leuke gesprekken onder elkaar. En de mensen gaan zich steeds meer thuis voelen. We komen straks weer terug op de babbelwagen. Maar eerst eventjes, je hebt nog een foto meegenomen... Uh, over de MULO in het gemeenschapshuis, de Gertebach. Ja, dat is dan ook op uh, gemeenschaphuis. Dan heb ik hier dan uiteraard wat, uh, wat namen. Maar dat, ik zie er toch een aantal uh, die al uh, verdwenen zijn. Maar ik ga ze even opnoemen. Dat ja. is een klas van 1952. Frans van Wijk, Inne Walrecht, Sina Loos, Ali Drost, John Inen, Jan Halderman, Henny Meijer, Lena Koper, Truus van der Werf, Hans Heidebrink. Greet van Dam. Ene Rennie, maar daar hebben ze geen achternaam erbij. Loes Delen. Dan hebben we ook nog Ene Vini, wat ze denken, met een vraagteken. Maar we kunnen hem publiceren, denk ik, toch wel in de krant... zodat we die namen er ook nog wel bij kunnen krijgen. En dan krijg je tenslotte nog... Roel van Wijk, Henk Dovus, Henk Akkerman... Gerard van der Meulen, Piet Drommel... Willy van Keulen, José, met vraagteken... Ali Spolders, Edgar Smit en de heer Leeksma, onderwijzer. En dan krijgen we slot nog Harry Joachim. Uh, deze foto is opgestuurd door uh, Sinaloos. En ik heb hem uh, gisteravond nog even te pakken gekregen, deze foto. Van, uh, van uh, meneer Paap uit Aijen van de Molenstraat. Dus die, uh, ja, die denkt ook mee met dit soort dingen, dat vind ik helemaal schitterend. Maar we hopen dat er toch nog een aantal mensen zijn van uh, deze klas die nog uh, leven... En misschien is het leuk om daar eens een keer een klein verhaaltje bij te hebben bij CFM. Om hun bevindingen te hebben, hoe dat was in die klas. Met uh, alle bijnamen van de leerkrachten. Heel mooi, want dan praten we nog steeds over school B. Dus de klas in school B die daar zat en die les kreeg van de ULO. Uh, geweldig. Als er namen zijn die voor de luisteraars bekend voorkomen. aarzel dan niet, maar neem contact op. We gaan weer even luisteren naar muziek. En namelijk naar André van Dijn. Pootjebuien in Zandvoort. Kent u dat ook? Dat gevoel van laat maar zitten. Ik hoor er niet meer bij. Gevoel van zauwer, nog wel iemand van me houden. Je voelt je niet zo blij, Ik ga alleen spootje baaien in zand voort. baaien in zand voort, met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. Uren in de file, je springt haast uit je vel. En op de zaak is het een grote bende, je voelt je wat onwel. Ga dan eens pootje baaien in Zandvoort. Pootje baaien in Zandvoort. Met je voeten in zee.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 Ze mee. Je en ze in gezonde van Duin Ge, we zijn op dit moment in gesprek met Ton Drommel en Marcel Meijer, de deskundigheid van de bouwenwagen. En we hebben het onderwerp School B Bermaert gehad. Oftewel het gemeenschapshuis dat binnenkort gesloopt gaat worden. Maar we willen ook graag met de heren eventjes van gedachten wisselen over de 24 rug-aan-rug aan woningen aan de Prinsessenweg. Die ook op de nominatie staan om binnen een maand, anderhalve maand, gesloopt te worden. En het zijn toch eh, kenmerkende woningen eh, die daar staan. Eh, half steeds muurtjes, dun. Maar daar weet uh, mijn grote vriend Ton Drommel alles van. Ton, vertel er wat over. Nou, ik zal er even over uh, beginnen. In oorsprong zou aan de zogenaamde Prinsessenweg. zouden de woningen gebouwd worden voor de Belgische vluchtelingen in 1914. Was de bedoeling, maar ja, voordat eenmaal er door is. Natuurlijk gaat er een hele tijd overheen, hè. We kregen na de inval in 1914 van de Duitsers in België, kregen we een, een 5.000 Belgische vluchtelingen naar Nederland toe. En ja, die mensen moesten over, ondergebracht worden. Nou waren die kustplaatsen natuurlijk, die zomers uh, hun bezoekers hadden, die stonden zwinters aardig leeg. Dus, dus men bracht ze bracht er een vijfhonderdtal naar zand voor toe, toen de tijd, in 1914. En die werden toen ondergebracht in de hotels, in Groot Badhuis, in drie huizen, in de Amsterdamse vakantiekolonie. Overal werden die mensen uh, gehuisvest, eigenlijk ook bij uh, particulieren. Ja, uh, men dacht verder en denkt, ja, wat moeten we straks met die mensen aan? Dus er werden toen uh, woningbouwplannen ondernomen om ze te kunnen gaan huisvesten. Dat zijn uh, die huizen eigenlijk geworden... Eigenlijk in de, de eerste asielzoekers. In de Verlengde Konings, zogenaamde Verlengde koningsstraat dan. Hè? De rug-aan-rug de woningen die in Zandvoort al uh, gauw genoemd werden. De Achterse kaarhuisjes. Hoeveel? De zeg achter, Achterse kaarhuisjes in de Koningsstraat. Oké. Okay. <laughs> Dat was op zon voor, om het er maar even uit te drukken. Maar ja, wat is er gebeurd natuurlijk in die tijd? Het, uh, dat liep nogal uit de hand en die woningen zijn gebouwd in 1920 pas. Nou, toen waren die vluchtelingen lang weer naar huis toe op een enkele na die uh, hier her en der in Nederland nog verspreid was. Dus, dus ze zijn uh, in, in, uh, in oorsprong dus gebouwd voor, voor uh, Belgische vluchtelingen, maar er zijn uh, standwoordse inwoners in terechtgekomen toen de tijd een sponsoring gegaan komt uh, nou er moest wel geld voorkomen van het Rijk uit natuurlijk en alles dus, maar dat is toen uh, ja voor elkaar uh, gekomen wel maar, uh, dus, uh, wat is er uh, verder gebeurd met uh, die woningen want ze zijn gebouwd in 1920 zeg je Ja. en, en over 1919 uh, of 1920 zijn ze gebouwd. Wat, wat, wat kostte toen de huur bijvoorbeeld van een, een woning? Ik weet het omstreeks 1925. Menig meen was het geen vijf, uh, vijf gulden in de, in de, in de, in de week toen het tijd? In de maand? Of in de maand was het toen het tijd. Wat een geld is dat? Ontzettend hè. Ja, voor die tijd wel natuurlijk hè. Toen was het ook nog wel een... Maar, maar jij als beroemd metselaar en, en vroeger. <laughs> ja. uh, uh, hoe was de kwaliteit van die huizen? Ja, Pieter, dat weet je met alles, alles wordt ouder en in de begintijd was de kwaliteit behoorlijk goed, maar ja, ze vragen wel onderhoud natuurlijk, die huizen en ja, in deze tijd natuurlijk voor de huidige bewoningseisen, dan voldoen ze al lang niet meer natuurlijk. En toilet uh, dan, buiten? Ja, dat was, was wel heel bijzonder als je een toilet buiten had natuurlijk. Want en een steeds uh, muurtje? Het waren rug aan rug woningen, wat het al zegt. Het waren echt noodwoningen. Het waren eigenlijk wel tijdelijke woningen zoals ze gebouwd zijn. Dus de buren waren ook goed te horen. Je kon, elkaar, je kon met z'n vierde klaverjassen. jassen. En dan kon je allebei. <lacht> Ieder kon in zijn eigen huisje blijven zitten door de tijd. Ja. Ja, maar je woonde, maar, je woonde maar wel was, buiten Zandvoort Het was met de huidige eisen natuurlijk in Zandvoort en de bewoning in de Noordbuurt en alles, was dat al een hele verbetering natuurlijk zo'n huis hè. in 1920 was dat al heel bijzonder eigenlijk dat je een Maar je woonde buiten IJsert... in de Duinen men zat uh, op, op het oude gebied van de, waar vroeger eens de touwbaan uh, van Zandvoort stond. Hè? Dus waar het hennep uh, gedraaid werd voor de, voor de visnetten en, uh, en voor het uh, lopende wandwerk. Maar rondom je heen, duinen? Uh, rondom je heen. Nou, je, net wat we net al bij die school zeiden natuurlijk. De, de uitloop van het riool en van het uh, hemelwater. Dat kwam uh, daar voor die, uh, voor die huizen terecht eigenlijk en achter die huizen. Het scheelde natuurlijk wel. Het, het was heel erg vochtig toen de tijd. In die duinen nog. De stuiven dat was eigenlijk onmogelijk. En je zat rondom in het hout, want er lag namelijk vlakbij lag de tiemenkuil... lag taro toen de tijd. Daar gingen de wilgetenen in voor de mandvlechters. En we hadden er ook een rollenkuil en dan lagen de rollen en de planken van de, van de vischuiten daarin om tegen uitdrogen te behoeden. Dus je zat midden in het uh, ja, een beetje industriegebied, opslaggebied eigenlijk, waar die mensen toen woonden. Komt er ook de naam het Zwarte Veld vandaan? Het Zwarte Veld, dat was de, de drap die achterbleef bij het opdrogen van, het, uh, van de afvoer van het rioolwater. Dus. En daar woonde je dan? En daar dan? woonde je vlakbij. En, en dat spul werd er wel uh, afgeschept toen de tijd ook. Want het werd weer voor het, uh, voor het landje gebruikt in Duin. Voor de groenteteelt. Want er had je dan een uh, mooie zwarte meslaag eigenlijk. Die je mee kon nemen naar, uh, naar uh, verderop in de Duin gelegen Hoekenland. Hummers? Hè? Maar het lijkt me prachtig om daar te wonen in die tijd... met uitzicht, vrij uitzicht, duinen, geen woningen tegenover je. Alleen aan de Koningsstraat natuurlijk. Aan maar... de Koningsstraat, ja. En, maar ook wat er bij die huis gold. Natuurlijk, er was in de begin was er nog geen weg omheen. Dus je moest uh, door het zand moest je, moest je terugbaggeren naar de, naar de straatjes. Ja, en dan komen opeens de auto's... Uh... En dan loop je wel vast in dat zandstraatje. In het begin liepen die auto's zelf vast natuurlijk. Hè? Want de auto's die van de Halemerstraat kwamen... een stukje Koninginnenweg in schoten En dan dachten naar het dorp te kunnen rijden. Die, uh, die stonden dan op het hoekje van de Koninginnenweg, Prinsessenweg... Uh, stonden ze vast in zand toen de tijd. <laughs> en die situatie is nog heel lang gebleven natuurlijk. En ja, verlichting was er ook niet in die dagen nog. Dus, uh, <laughs> ja. Wanne, wanneer kwam de tram, uh, Tom? Want die loopt voor hun huizen langs? De, tram, de eerste elektrische tram hier in Zandvoort dan, of tenminste de tram naar Haarlem, die reed vanaf 1899 reed die voor hun huis langs. Dus dat hadden ze de uitzicht op de tram? Ze konden naar de, naar de tram kijken, ja. Dat was, uh, misschien hebben ze er in het begin niet van geslapen natuurlijk, van de herrie, maar dan ga je dan wennen natuurlijk op den duur. Dus dat, uh, ja... Dat, uh, toen kwam er ook leven en langzamerhand is die bebouwing steeds verder uh, doorgezet die kant op. En uh, ja, jij hebt het over de tram waar ze naar keken. Ze keken ook op het kerkhof natuurlijk wat daar uh, voor hun lag. Achter de huizen van de, van de grote krocht. Rechts, huh? Rust om je heen. Dat was echt uh, ja, dat was een rustplaats daar ook in de buurt. Ik denk dat de mensen zelf natuurlijk geen rust hadden want er moest gewerkt worden. Ook voor die vijf gulden in de maand natuurlijk. Of? Want dat was ook voor, uh, voor die tijd een hoop geld natuurlijk nog. Toch zijn het hele bijzondere woningen. Beeldbepalend voor Zandvoort. Je, je kan het echt karakteristieke woningen noemen natuurlijk. Het is en ja, het, het enige blok wat op deze wijze gebouwd is natuurlijk in Zandvoort. Dus het is, ja, het is, het is heel bijzonder en nog... Maar waarom moest dit gesloopt worden? Tien jaar geleden zijn al die woningen nog uitgebreid gerenoveerd. Toen zijn ze gerenoveerd. En ja, wat ik dan... Ja, het is kortzichtigheid en het is moeilijk om mensen weg te krijgen natuurlijk. Maar als je van die rug-aan-rug woningen... in plaats van vier woningen twee woningen gemaakt had... had je alle kans gehad om ze te restaureren... en aan te passen voor de huidige bewoningseisen. En dan had het kunnen blijven staan. Dan hadden we toch nog een stukje herkenbaarheid in ons dorp gehouden. Maar ik ben bang dat we nu alleen... En straks nog tegen de kerk kan kunnen kijken. Op het kerkpleintje als herkenbaarheid. Maar dat we voor de rest uh, eigenlijk niets overhouden. Ja, dat is leuk dat je dat zegt, Toen uh, Twee huizen, rug en rug en dan uh, voor één gezinnetje. Maar die huizen die werden toen die tijd uh, enkel besteed aan mensen met een groot gezin. Dus je moest minimaal uh, met z'n zessen zijn. Wil je dus een aanmerking kunnen komen voor die huizen op de Prinsessenweg. Dat is heel verpand dat dat tegenwoordig niet meer kan. Want dan zeggen ze, ja, als je alleen bent, dan kun je nog uh, in aanmerking komen voor zo'n huisje. Maar verder ook niet. Maar dat was vroeger eenmaal zo. Uh, dat was bij de Hulsmanstraat ook. Had je bepaalde plekken, zoals uh, mijn moeder, die werd ook heel vroeg uh, uh, ontnomen van de, van de moeder. En die kwam bij de oom in het huisje in de Hulsmanstraat, hoek van de Hobbemastraat. En daar zaten ze ook met z'n elf in, in die kleine huisjes. Dus dat kon allemaal. Nou, En deze huisjes die zijn natuurlijk uh, ook wisselvallig uh, heel erg uh, vochtig. Uh, veel schimmel. Uh, bepaalde hoeken kun je niet eens een schilderijtje ophangen, want dan uh, klapt het al naar beneden. Maar het is wel heel verpand dat ze heel lang blijven hangen allemaal daar. Die mensen zijn allemaal heel lang blijven wonen. Het kan misschien ook een oorzaak zijn dat de huur erg laag is gebleven natuurlijk. Ja, maar het zijn toch kenmerkende woningen. Uh, we gaan weer even naar de muziek luisteren aan de strand Stil en Verlaten, de Havenzangers. met Marcel Meijer en Ton Drommel over het onderwerp uh, school B. Daar hebben we uitvoerig in het eerste deel over gepraat. En uh, de woningen aan de Prinsessenweg, de 24 rug-aan-rug woningen. Uh, interessant, want het is toch een stukje verleden. En dat is binnen twee maanden is dat weg. Dan ligt het onder het zand. En dan kunnen we alleen nog maar genieten van de oude foto's. Uh, Ton, jij wou nog iets zeggen over de woningen? Oh. Uh, ja, ik wil nog het een en ander wel uh, vertellen. Het is heel jammer als dit nu ook weer verloren gaat, want er blijft zo weinig over in Zandvoort nog. Hè? We hebben het kerkgebouw nog staan, maar... Als ik echt moet zeggen, ja, wat, wat is er nog meer? Ik bedoel, we hebben vroeg, we zitten hier zelf nu op het gasthuispleintje. Er heeft een gasthuis gestaan, een oude mannen- en vrouwengasten, dus Dat is 1583. En in 1926 hebben ze dat maar tegen de vlakte gegooid. Want het was oud en vies en noem maar op. Het had voor 16.000 gulden gerestaureerd kunnen worden toen. En wat hebben we ervoor teruggekregen? Niets. We hebben nog steeds een open terrein leggen daarvoor. En uh, ja, het, het karakteristiek van zo'n is daarmee verdwenen. Gaan we naar deze tijd kijken. We kijken nog eens naar het Hotel Bouwers terug. Boven aan de Kerkstraat. Op het Badhuisplein. Dat moest ook verdwijnen. En waarom? Ja, het, het paste niet helemaal meer in de tijd. De kamertjes waren te klein. Maar het is, wegge, het is weggebroken. Wat hebben we er voor terug? Ja, een stuifplek. Met wat schelpen en rommel. Maar een fatsoenlijk hotel is er ook niet voor teruggekomen. Ook dat zijn we kwijt. En de gaas zomaar door in de zon. er is zo vreselijk veel gesloopt. Ja. Ja, maar ja. Marcel die uh, begint nu helemaal te trillen. <laughs> nou ja, dan uh, kunnen we ook nog verder naar de Watertoren. En dan hebben we natuurlijk een heel goed idee om daar uh, woningen rondomheen te bouwen. Maar dan ben je weer een plekje kwijt voor de, de toeristen die we daar ook nog uh, kwijt kunnen voor, uh, voor de hotels, voor parkeergelegenheid. Maar weet je... Ik vind afbreken, vind ik op zich... dat moet ook kunnen. Je moet ook verder met z'n allen. Maar iets terugbouwen... in de stijl wat bij ons hoort... en wat je niet in Lissabon vindt en China en in Taiwan... maar enkel op Zandvoort... dat stukje, dat karakteristiek... daar zit onverlegen. En wij vinden het nogmaals... niet erg als het afgebroken wordt... maar geven weer ons eigen smoelwerk terug in dat gebeuren. En als het dan wat hoger wordt... nou, Allah, zo zei het. En ze hebben we elke keer... weer een nieuwe rel, zoals in de poststraat... met het nieuwe pand wat daar weer komt. En dan denk ik, hou me hard vast, want het was een van de... De leukste straatjes die we nog hadden met het doorkijkje. Wat daarvan terecht komt. Heeft het wel zijn waarde in dat straatje. Want ik vind dat hele straatje zoals die was. Nou ik vond het echt een schatje. En daar komen de mensen echt voor. Dat meen ik echt. En, en als je dan de watertoren gaat terugdenken. Ik ben dan van mening van nou. Zoals je nu in deze situatie met alle kosten eromheen. Mag je voor mij best lopen. En een nieuw bouw gebeuren neerzetten. Maar ook een nieuwe watertoren in de oude stijl. En die kun je dan gebruiken voor appartementen. Maar je hebt wel een, een, een, een experiment daarom. Met, met alles erop en dran. Wat een beetje stijl kan, kan worden. Deze watertoren. Om deze gaan te verbouwen in deze huidige tijd. Ik denk dat het heel veel geld gaat kosten. Dan kun je beter slopen en nieuwbouw doen. Die weer een nieuwe functie gaat krijgen. Maar dat is mijn mening. Hoge weg met bepaalde plekken. Zoals Balk. Ik moet zeggen. De, de hoge weg die was al verpest. Zijn karakter. Met zijn mooie erkens die huizen. En dan krijg je de meent. En dan zie je nu opeens deze huizen erbij voor voorbakken Balk. Ik moet zeggen, ze staan niet lelijk. Ze hebben smoelwerk. En het heeft toch, als we dan toch moeten, toch weer een bepaald karakter in ons dorp gekregen. Ja, maar de straat, de hoge weg zelf, de entree, ja, die is, die is weg. Daar kunnen we nooit meer aan, aan, aan tornen. En als we dan nu de prinsessen weg gaan nemen en er komt dan zo'n... Ik vind wat we nu gebouwd hebben en hoe hard het nou ook nodig is, die flats. Ik vind het zo hartstikke lelijk, hoor. Ik meen het echt. Ik vind het heel jammer van ons dorpkern dat op deze manier de boel volgedaald wordt. Ik begrijp wel dat we geen kant meer op kunnen en dat we wat moeten. Maar het, een, een beetje meer smoelwerk aan die flats had wel gekund, denk ik. Dat kan best. Ik luister aan de Ja. Tom? Nou, de, in, de ingeslagen weg van Slopen is natuurlijk in 1946 al gezet. Want dan spreekt men in, het, uh, in het, uh, het rapport over Zandvoort in die tijd. Zo zal dan het rommelige en lelijke aspect van het oude Zandvoort kunnen worden vergeten. Dus zo dacht men er in die dagen over. En uh, ja, ingenieur uh, Friedhoff heeft uh, heel wat neergezet. Maar ja, echt mooi uh, vind ik het niet, hè? Het is heel jammer dat dat zo uh, gegaan is. En dan nogmaals, ja, als je dat Zandvoort nu neemt... kijk eens om je heen, er is niks meer. Het is heel gek, ik liep uh, een week geleden in Haarlem. En dan loop je om Vroom en Dreesman heen... en dan zie je dat zaakje van, van de Piggen. Ingebouwd in dat grote gebouw van Vroom en Dreesman. En denk, ja, dat heeft toch nog wel wat. Daar zie je nog iets in terug. Maar in Zandvoort nou pas weer in de Haltestraat ook. De oude pandjes gaan weg. Het, het, het, je ziet er niks meer in terug, het is weg. Als je een uh, 17e-eeuwse Amsterdam. Don't <laughs> Nu in Amsterdam neer zou zitten. dan kan je midden in de stad zitten. en dan kan hij niet verdwalen. want hij vindt alles nog terug. Je kunt alles nog terugzien. En als we in Zandvoort. en hier in Zandvoort neer gaan zitten. nou. dan moet je die man weg gaan wijzen. want er zijn geen herkenningspunten meer. we hebben niets meer. Alles is weg. He? Dat is zo vreselijk jammer, vind ik. dat er helemaal niets meer overgebleven is ook. Zo is de Noordbuurt toen de tijd. Uh, ten gronde gegaan eigenlijk. Gelukkig hebben we de smederij nog. He? Eén vast puntje. maar voor de rest. Uh, ja. Ik, ik, ik zou het niet meer weten. Nee, het is, uh, ik vind het jammer wat er verdwenen is. Maar vanavond gaan jullie daarover praten? Dan gaan we het een en ander weer laten Wat gaan zien, jullie maar. doen vanavond? Ik wilde beginnen met uh, Zondvoort. Even voor de van, luisteraars. De babbelwagen uh, heeft daar een avond in uh, Hotel Faber, Kostvloerstraat aanvang, 8 uur. En je moet er vroeg bij zijn, want het is vol. Dat is uh, meestal wel aardig gevuld zaal, dus zaal. En dat is heel fijn. We hebben nog uh, gelukkig een hoop liefhebbers die daar echt van genieten dus. Daar ga je over en praten En Ik wilde beginnen vanavond met Zondvoort in de 50er jaren. En dan begin ik eigenlijk met wat, wat beelden van 1939, van de oude bebouwing. En dan gaan we zo het oorlogsjaar uh, 1940 in. En dan lopen we zo door tot zeg maar zo'n beetje 1970 in Zandvoort. En als ik daarmee klaar ben en, en, en men wil nog meer zien, ik weet niet hoe ver ik kom ermee, want dat weet ik eigenlijk nooit. De ene keer dan praat je wat sneller en de andere keer, uh, ja, blijven de beelden wat langer tot staan Eke, voor de je mensen. moet geremd worden <laughs> af en toe. Af en toe moet ik er een beetje mee uh, teruggezet worden. Daarom gaan we eerst luisteren naar de muziek voordat je verder gaat. De oude school Witteke van Dort Die scholen nog wel zijn je bomen op het plein, de zware deur, platen van ridders met een kruis en van goeian Verwelle welle sluis, geheel in kleur. Die mooie school, daar stond je met een pasgejatte sigaret in het fietsenrek. Daar nam je bibberig en scheel, en van ellende groen. Opnieuw een trek. En als de meester jarig was, werd het rumoerig in de klas. En zat je daar. En je verwachtte zo direct een uiterst boeiend knaleffect. De klap sigaar. Het begin was wondermooi, fijn voetbal weer Je kreeg met 10-1 op je smoel, de kleine keeper in zijn doel Hij weende zeer, de najaarsplaren op de grond Daar stapte je zo fijn in rond de school voorbij En zwinters was de kachel heet En als je daar dan sneeuw in smeet, dan ziste hij Alleen die mooie lichte plaat waarop een kleine Tessa staat, is misschien weg. Ja, dit was uh, Wieteke van Dort met de Oude School. Uh, de luisteraars, we zitten in het programma Zierfem Oud Zandvoort. We praten met Marcel Meijer en Ton Drommel. Uh, Even vanavond de Bobbelwagen in Hotel Faber. Ja. Jij gaat praten. Jij Ik ga beelden. praten en met beelden. <laughs> en, ja. en, en Marcel zorgt voor de hele omloop, de verzorging en dergelijke. En dat is een vertrouwde handen bij jou. Ja, moet ik zeggen, ik ben hartstikke trots op Tom dat hij bij ons is bijgekomen bij de babbelwagen. Hij is gewoon de beste. Hij heeft de tijd, of de, nee, de tijd niet, hij, hij neemt de tijd om alles uit te zoeken. En als je dan deze diervoorstelling gaat zien vanavond, en, en, en dan besef je niet hoeveel maanden die al daar weer mee bezig is met een paar mensen... Eh, om, om dit voor elkaar te krijgen het uitzoeken, het uitvlooien van al die, uh, die datums en, en dingetjes ja ik vind het geweldig ik ben best hartstikke trots op je Ton dat je dat uh, zo neerlegt ja dankjewel en dat we dat ook zo uh, bewaren kunnen ja. voor Zandvoort voor de toekomst, want dat is ook onze bedoeling om uh, dit voor te laten leven als één geheel in Zandvoort, wie er ook bij komt wonen ja, het is in feite een beetje uit de hand gelopen hobby natuurlijk. Hè. En ja, het is ook de liefde voor Zandvoort natuurlijk... die je nog steeds eh, bindt erin. Nou, die heb je in dit uur duidelijk laten horen. Oké, okay, nou, dat is wel heel belangrijk, vind ik. <kijen> En, maar gelukkig hebben we nog een hele hoop medestanders erin. Dus dat, uh, en ik denk dat dat eigenlijk altijd wel een beetje zal blijven natuurlijk. Want we hebben toch allemaal wel, wel een beetje een hang naar, uh, naar dat zandvoort van ons eigenlijk. Hè? Ja. <laughs> want dat blijft erin. Oud zandvoort. Gebouwen of niet, maar het zandvoort blijft hangen. Gebouwen, maar ook de mensen. <laughs> Oké. Okay. En dan moeten we veel luisteren naar die oude zandvoorters, want die hebben nog heel wat te vertellen. Uh, en het mooiste zee en strand hebben we. En dat houden we gewoon in het beeld. Het blikveld wordt af en toe wel wat vertroebeld nu natuurlijk met van alles in zee. Maar, maar we blijven dus één nog steeds horen dat is heel belangrijk ik uh, wil graag en uh, we gaan naar het einde van het programma toe uh, Marcel Meijer en uh, Ton Drommel enorm bedanken voor hun komst hier naar de studio op het Gastruisplein uh, interessant wat jullie allemaal te vertellen hadden uh, kort draaien wil ik bedanken voor de techniek uh, mijn naam was Pieter Jouwstra ik ga u meteen opgeven wat wij volgende week gaan doen volgende week zaterdag gaan we praten met de heer Molijn want hij was de directeur van de firma Corodex. Van de Bakkeli-fabriek? Juist, aan de Noorderduinweg. En hij heeft er van het begin tot het einde heeft hij mee te maken gehad. Zeker ja. ook via zijn dochter Dodo. Die komt ook mee. Um, en de heer Molijn, die zou je niet kunnen voorstellen... want hij ziet er nog zo jong uit. Hij is inmiddels 91 jaar. En hoeveel zandvoerders hebben we niet bij die Corodex gewerkt? Honderden. En uh, dat is toch wel bijzonder... dat we de heer Molijn hier voor de radio hebben... Uh, de 26 maart praten we met Ed Frans over het paviljoen Zuid, de start en het einde en al die jaren die ertussen hebben gezeten. 2 april praten we met Minke van der Meulen en dan gaan we praten over de firma Rinkel, Rinko en dergelijke. Nou, dat worden hele bijzondere voorstellingen. Maar zal wat wij zeggen? Ja, één ding nog. Heeft u op- of aanmerkingen over wat wij vertellen? En of het nou vorige aflevering is of deze aflevering? Alsjeblieft, kom met je verhaal. Schrijf het op. Of kom naar de studio van de, van Gooit de CFM. Gooi het in de brievenbus. Want wij willen graag een zo compleet mogelijk beeld van Zandvoort hebben. Alsjeblieft mensen, kom op met je ervaring. Dank u wel. Precies, en kom vanavond. Dan kan je ook je opmerking kwijt. Marcel en ik, we zijn er allemaal en we nemen gaarne uw commentaar in ontvangst... want we kunnen leren van elkaar en dat over Oudsonvoort. We gaan... Uh, Cor die praat nog eventjes uh, door. Uh, Cor, geen enkel probleem, want we hebben nog een paar bijzondere mensen die komen. We hebben natuurlijk Minke van der Meulen, uh, die komt praten over de firma Rinkel. Uh, u weet het restaurant en uh, de bakker en de achter de garage... En vervolgens gaan we praten met, op 9 april, met Volker Bloemen. Weten jullie dat wij een ziekenhuis hebben gehad in Zandvoort? Ja. Ik bedoel niet de klaar, Stichting, Nee, dat stond op de Brede Rode Straat. Precies, en later aan de Van Lennepweg. Daar heeft ook nog de laande pasvinderij in gezeten. En dergelijke. Het was een hele bijzondere evenement dat wij een ziekenhuis hadden in Zandvoort. En... Ja, daar gaan we praten met Volker Bloemen, die daar een uitgebreide studie over heeft gemaakt. En tenslotte, dan op 16 april komt Siem van de Bos. En dan zeggen we zwarte Siem, want dan weten we welke van de Bos het is. En die komt praten over de geschiedenis van de protestantse kerk, toenmalig de hervormde kerk, daarvoor de Agatha-kerk. Het heeft alle geloven gehad. En ja, het is toch bijzonder om daar iets van te weten. Ik kijk op dit moment naar de techniek. En de techniek die zegt dat het mooi is... Nog één minuut? Nog één minuut! Jongens, wat zitten we mooi op tijd, wat zitten we mooi op tijd. En als u dan weet dat we de rest van het jaar nog een aantal belangrijke mensen hebben. De Muziekkapel. De Muziekkapel, weet u het nog te herinneren? De de Muziekkapel. Ja, Bertus Balladux. Bertus Balladux wordt 90 jaar nu. Hij wil er nog graag iets over vertellen, hij heeft het complete archief van de hele Muziekkapel... Uh, van de start tot het einde. En hij kan er alles nu nog over vertellen. Dus die komt ook naar de studio toe om uh, die kennis te geven. Tom Bakels wil graag langskomen om over zijn hele geschiedenis, zijn geschiedenis, niet van zijn vader of van zijn hoort. Nee. maar zijn geschiedenis te vertellen. Hoe hij in de donkere kamer al die rolletjes maakte, hoe hij de trouwreportages maakte. Hoe die steeds werd opgeroepen door de politie als er weer een zelfmoord was geweest. Of bij de trein of wat dan ook. En dan Tom Bagels ging dan met zijn kastje daar naartoe om weer de foto's te maken. Zijn geschiedenis wil hij graag komen vertellen voor de radio. Dus we hebben een uh, uiterst interessant programma voor het uh, komende jaar. En uh, dat wordt echt plezier hebben. Jan Visser bijvoorbeeld over het oude politie postkantoorhoek Haltestraat. Uh, Louis Dasestra, die heeft er jaren gewerkt en, en die, die kan daar nog veel over vertellen hoe dat toe ging in dat oude postkantoor. We willen die geschiedenis weer levend maken, dat iedereen zegt: oh ja, oh ja, weet je wel, weet je nog oudje, zo ging dat vroeger. Dit was het programma. Zie je hem, oudsandvoort. Bedankt luisteraars tot volgende week.